3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal bevestigde coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnames... is de afgelopen week fors toegenomen. Er zijn 13.471 positieve tests gemeld bij het RIVM. Daarnaast melden de GGD's 152 nieuwe ziekenhuisopnames en 33 doden. De laatste keer dat zoveel mensen in een week werden opgenomen met corona was half mei. Van alle mensen die zich lieten testen was ook een groter percentage positief, 6,1 Een week eerder was dat 3,9 Het grootste deel van de GGD's is vanaf vandaag overgeschakeld... op een beperkte vorm van het bron- en contactonderzoek. Het betekent dat de onderzoeken nog wel worden gedaan... maar dat nauwe contacten niet meer allemaal worden gebeld. Die moeten door de besmette persoon zelf worden geïnformeerd... dat ze tien dagen in quarantaine moeten. Het gaat om 17 van de 25 GGD's. Er is sprake van een tweede golf van het coronavirus. Dat zei directeur Jaap van Dissel van het RIVM tijdens een briefing in de Tweede Kamer. In alle Nederlandse regio's is het reproductiegetal boven de 1. Dat betekent dat het aantal besmettingen overal toeneemt. Ook in ziekenhuizen neemt het aantal covid-patiënten weer toe. De meeste mensen die overlijden aan de gevolgen van het virus zijn boven de 80. Een man van 40 uit Utrecht is tot zeven jaar cel veroordeeld... voor de dood van zijn driejarige zoon in december vorig jaar. Het jongetje belandde in het water in de Drentse Ubbena. Volgens het OM heeft de man zijn zoon bewust in een gevaarlijke situatie gebracht. Ook deed hij niet genoeg om het jongetje zo snel mogelijk uit het water te halen. De jongen viel in het water tijdens het plassen. De man verklaarde eerder dat het een ongeluk was. De moeder van het kind deed eerder meerdere keren aangifte van stalking. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Later neemt in het westen de bewolking wat toe. Morgen start nog met zonnige periode. In de loop van de dag kan er een bui vallen. Het wordt dan gemiddeld 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files...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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de. De weg Maastricht en helder, bestaat een file van 23 kilo. File, Ik zit weer in een file.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 Vielen Wel meer dan duizend Vielen staan Hier op een rij Mij. Hopen dat het gauw voorbij zal zijn In de verte rijdt een trein Vliegens vlucht naar huis Hier in de rij, eindeloos, achteren van Gent en Loos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. Het is vandaag lekker druk in Zandvoort op deze zondagmiddag. En dat heeft met name te maken met de activiteiten op het circuit in Zandvoort. Ja, vandaar dat we begonnen met deze van André van Duin en file voor alle mensen die op dit moment nog in de file ook richting Zandvoort staan. Want uh, sterker nog, dus we kwamen net naar de studio en we zagen de file nog staan. Uh, Albert-Jan, Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. Welkom bij uh, wederom drie uur lang uh, live Zandvoort op zondag. Met een prachtig zomersweer. We zullen niet allemaal naar het circuit gaan, maar wel heel veel. Ja, ja, zeker. Want uh, daar is vandaag uh, de Supercar Sunday. En echt er staan de meest mooie... Ja, auto's die er maar zijn. Ik heb ze gehoord en gezien. Ja, wij hoorden ze wij morgen ook al. En het is, ik bedoel, windkracht 7 klinkt ook goed. Maar dit klinkt ook wel lekker hoor. Dus uh, nee, maar goed. Uh, files richting Zandvoort. Uh, in totaal uh, iets van 10 kilometer op twee verschillende wegen. Dus vandaar dat je ook heel gepast opende met uh, dit briljante nummer. Van André van Duin. Ja, was wel uh, klasse muziek, hè, zo aan het begin. Klasse muziek. Ja, wij zaten op de scooter de andere kant op, dus wij hadden er nergens last van. Dus wij zitten lekker in de studio. En hopelijk is het straks om vijf uur ook nog wat mooi weer. Dan kunnen we ook nog even een het pakken. Vindtie? Zo is het. Maar we hebben het eerst heel druk vanmiddag. We hebben het enorm druk. Uh, de, de, wat ja, gisteren natuurlijk uh, de schrik in de Tour de France. Enorm. Wat een, uh, wat een debakel. Uh, wat, wat, een, wat een rampdag voor Vismaak. Uh, ploeg. Eh, nou, vandaag nog een optocht richting Parijs. Tuurlijk eh, gaan we daar naar kijken. Eh, de slotrace eh, eh, en dat is eh, slechts over 122 kilometer. We weten allemaal wat er dan gebeurt. Het is, het is gewoon een optocht. Alleen in Parijs wordt het dan nog even ge, ge, gesprint. Er zijn nog bonificaties te verdienen, dus... Eh, maar uh, ik, uh, ik uh, vind het een, uh, ja, een heel sneu verhaal voor uh, Jumbo Visma. Goed, uh, wat hebben we nog meer? We hebben veel meer sporten. 24 uur van Le Mans. Nog 20 minuten. Dan zitten de 24 uur van Le Mans erop. Uh, met natuurlijk uitgebreid uh, Nederlandse deelname en uh, uh, prachtige races. Dus ik ging vannacht om 4 uur even kijken. En ik loop naar beneden, zet het ding aan. Wat gebeurt er? er? Uh, racing team Holland hupt de pits in na een aanrijding van Nicky de Vries. Iedere keer als jij kijkt, gaan ze de pitch in, uh, albertje. Ja. Dus, uh... ja. Om twee uur heb ik ook gekeken vannacht, maar toen was er nog niks aan de hand. Oh, gelukkig. Maar ja, ze waren al een keer gestopt. Maar allemaal mechanische problemen. Maar ze, zijn, ze, ze rijden nog mee en volgens mij overal op een 22e plaats. Dus ja, meedoen is belangrijker af en toe soms dan winnen. Vorig jaar is ze nog een, een prijs gewonnen. Goed, dus wat hebben we? Dus uh, de Le Mans, uh, de Tour de France. Uh, op dit moment wordt de DTM, de tweede race, verreden. Uh, gisteren uh, was wederom Robin Freins de winnaar. En vandaag uh, rijdt hij in de tweede race op een tweede plek achter de leider Nico Müller. Ook dat houden we voor u in de gaten. Dus uh, veel sport. Verder natuurlijk de voetbal-eredivisie, uh, tien over half drie. Dan gaan we eens even kijken naar de uitslagen van de wedstrijden die inmiddels al verspeeld zijn dit weekend. En kijken we naar het programma voor vanmiddag. Uh, het weerbericht, ja, de komende dagen blijft het nog wat mooi, maar dan, dan is het weer even gebeurd. Maar in ieder geval het weerbericht om half drie gaan we u niet onthouden. Dieren van de week. Ja, gisteren hadden we ze in de aanbieding. Ik heb vanmorgen nog even gekeken. Ze zitten nog in het dieren tehuis. Dan heb ik het over Jip en Jasmine. Die zullen we ook uh, vandaag in het zonnetje zetten. De dieren van de week. Gedicht van de dag, ja we gaan uh, het nummer draaien. Wat uh, uh, het nummer, ja, veel Franse muziek of Franse muziek vanmiddag, dus het gedicht van de dag. ...staat ook nog één keer deze dag in het teken van de Tour de France. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, tweede uur gaan we eens even kijken uh, wat uh, samen met onze collega's van NHTV... ...wat die code rood van Duitsland voor Nederland en België betekent voor uh, de horeca in Zandvoort. En we gaan ook nog even terugkijken op die mooie zomerdagen die we vorige week hebben gehad. Uh, uiteraard kwart over Pit Report. Uh, zoals ik al gezegd, voetbal eredivisie. Uh, we schakelen van links naar rechts. We ligt ook nog een stukje moto GP, Want er wordt weer uh, gemotord uh, uh, op het circuit. Uh, goed, uh, Supercar Sunday hier in Zandvoort. Dus Heel actieve... belangrijk, de fitheidstest. Oh ja, dat, dat, ja, ja, dat, dat is een, dat een kom... belangrijk uh, onderdeel vandaag. Daar kom ik zo op tijdens Zandvoort Nieuws in het kort. Uh, vandaag waren vijf er 55-plussers. 55-plussers waren 55-plussers. 55-plussers. Ik ook in elke categorie weer. En een uh, jonge verslaggever van CFM uh, was daarbij aanwezig. Ja, Jel, Jelmer. Jelmer uh, en die tot half drie duurt dat, geloof ik. En, en daarna komt hij met uh, bijdragers. En die komt met, met bijdragers. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En het luisteren kan natuurlijk ook via onze eigen ZFM-app... En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de App Store, Play Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En je hoort natuurlijk het geluid van Zandvoort. Het hoog in de jaren overzichten van Zandvoort op zaterdag. Deze van de Doobie Brothers en de Long Train Running. Albert-Jan zei het al, ja, vandaag de laatste dag van de Tour de France 2020. De corona-editie, zullen we maar even zo noemen. En dat betekent heel veel Franse muziek uiteraard ook bij Zandvoort op zondag. Bijvoorbeeld deze. Oh, de zegt het heel erg goed. Bij deze plaat krijg je toch echt een beetje dat radio-tour-de-Frans gevoel, uh, Albert-Jan. Klopt. Ja, heerlijk hoor. Je hoorde die zeilers en foaia's foaia's. 18 over 2 zullen we het gaan doen, het uh, Zandvoortsnieuws. nieuws. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, het zal de luisteraars niet zijn uh, uh, niet ontgaan dat in de afgelopen weken... het aantal coronabesmettingen toegenomen is in de veiligheidsregio Kennemerland. Hierdoor is Kennemerland boven de signaalwaarde gekomen... van 7 positief geteste personen per 100.000 inwoners. Als een veiligheidsrisico meerdere dagen boven de waarde van 7 uitkomt... gaat de situatie van waakzaam naar zorgelijk. Om deze situatie onder controle te krijgen... nam de veiligheidsregio Kennemerland in samenwerking met het kabinet... extra maatregelen die dus ook voor ons in Zandvoort gelden. Voor de gemeente Zandvoort staat de gezondheid van de inwoners voorop. Ondanks sommige beperkingen is het blijven bewegen belangrijk. Zeker in de huidige coronatijd. Met genoeg beweging voel je je langer gezond en fit en verhoog je je weerstand. Algehele fitheid helpt je dan ook langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en actief deel te nemen aan de maatschappij. En dit vindt de gemeente erg belangrijk en helpt ons daar ook bij en om de algehele fitheid te testen en te kunnen helpen... met het vinden van passende bewegen of sportactiviteiten in deze coronatijd. En daarna nodigde de gemeente Zandvoort inwoners van 55 jaar en ouder uit... om deel te nemen aan een fitheidstest vandaag en die duurt nog tot half drie. De fitheidstest is mede mogelijk gemaakt door het team sportservice Zandvoort. Later in de uitzending hebben we onze verslaggever Jelmer Koper... die is daar aanwezig geweest en heeft daar diverse interviews... Opgenomen die wij u niet willen onthouden. De Zandvoortse horeca, en dan met name de logis uh, vertrekkende horeca, is opnieuw de dupe van het coronavirus. Nu vooral Duitsland, maar ook België, de provincies Noord- en Zuid-Holland met de code rood bestempelen, regent het annuleringen. De Duitse regering maakte afgelopen woensdag bekend... dat zowel Noord- als Zuid-Holland risicogebieden zijn. Duitsers die van Zandvoort terug naar huis reizen... moeten bij thuiskomst verplicht een coronatest ondergaan... en mogelijk ook in isolatie. Een aderlating voor de Zandvoortse overnachtingsbranche... die de afgelopen maanden net weer lekker draaide. En voor de Belgen is vrijdag, was afgelopen vrijdagmiddag om 4 uur de deadline. In het tweede uur van deze Zandvoort op zondag... komen we daar uitgebreid op terug... Er doen zich mensen voor uh, als de medewerkers van de GGD... en gaan langs de deuren in Zandvoort. Ze bellen aan en zeggen dat ze in verband met corona... het huis komen ontsmetten. Na binnenkomst vertrekken ze even later weer... met diverse ontvreemde spullen. Dit gebeurde afgelopen woensdag bij een bewoner aan de Brederode Straat. Let op, dit zijn geen medewerkers van de GGD. Laat dus niemand binnen die ze zegt van de GGD te zijn. Medewerkers van de GGD zullen nooit zonder afspraak... die u zelf heeft gemaakt bij u langskomen. En tot slot nog even voor diegenen die het nog niet weten... het Sinterklaascomité heeft helaas de moeilijke beslissing moeten nemen... Het Sinterklaas, de, de Sinterklaasintocht van Zandvoort dit jaar af te gelasten. Dit alles heeft uiteraard met de huidige situatie om de, omtrent het virus te maken. Na veel overleg intern en met de gemeente Zandvoort... is het comité tot de conclusie gekomen dat er geen veilige situatie gecreëerd kan worden... voor alle kinderen, ouders en grootouders... die jaarlijks in grote getallen bij de intocht van Zandvoort aanwezig zijn. Wel wordt er gekeken naar de andere invulling voor 15 november. De dag waarop Sinterklaas met de boot in Zandvoort zou aankomen. Op deze manier hoopt het comité de kinderen van Zandvoort toch iets aan te kunnen bieden. Dit alternatief zal afhankelijk zijn van de op dat moment geldende maatregelen. Nou laten we hopen dat er nog iets doorgaat. Tot zover. Dankjewel Albert-Jan. En uh, mocht je nog uh, naar Zandvoort willen komen... neem dan de trein, hè, want uh, met de auto is het uh, enorm druk... op de beide toegangswegen richting Zandvoort. Houd daar rekening mee. Hier is the president.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 Rien ne serait comme avant, si j'étais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 Het was beloofd zo aan het begin van deze uitzending van Zandvoort op zondag. Veel Franse muziek vanwege het einde van de Tour de France van dit jaar. Nou, het is echt bijna, bijna, bijna half drie tijd voor het weer. Hoe gaat dat eruit zien de komende dagen, albert -Jan? Dat zou je wel graag willen weten. Hè? Jazeker. Nou, vandaag, zoals u kunt zien, luisteraars, liggen de maxima rond de 22 graden. De zon schijnt weer volop en er staat veel minder wind als gisteren. Voor het gevoel is het dan ook warmer dan gisteren. Morgen schijnt ook de zon nog volop. De wind waait uit het zuidwesten en wordt in de middag ongeveer 23 graden. Dinsdag is er wat meer bewolking en wordt het 22 graden. En vanaf woensdag lijkt de kans op buien geleidelijk toe te nemen. De temperatuur gaat omlaag. Met woensdag nog temperaturen van 18 graden en in het volgend weekend is daar nog maar 15 graden van over de. Dus dat wordt geniet, weer jassen. Geniet vandaag en de komende twee dagen nog even heerlijk van de zon. Dankjewel, Obijan, voor uh, dat goede nieuws. Een lekkere nazomer, zo uh, eind uh, september. Het is uh, half uh, drie. We gaan uh, zo dadelijk uh, de volgende plaat draaien. En dat is uh, de nieuwe single van Clean Bandit. Dat was het weer. Zie voor? En die heet TikTok.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 Van Mabel en Clean Bendis. En jij hebt TikTok. Een plaat uit de hitparades van dit moment. Zo dadelijk, ja, het gaat weer gebeuren. Na een hele tijd gaan we kijken naar de wedstrijden uit de eredivisie. divisie. Eerst gaan we even lekker rappen. Zo op de zondagmiddag met Sugar Hill King. I said a hip hop, a the hop, a hip hip hop. You don't stop the rocker to the bang, man. You say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me.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 They start doing the freak, I said bam I ride it out of your seat, then you throw your hands high in the air You rockin' to the rhythm, shake the it, it air. You rockin' to the beat without a care With the sure shot MCs for the affair Now I'm not as tall as the rest of the gang But I rap to the beat just the same I got a little face and a rhymes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize I sing it on and, and on and on and on and on The beat don't stop until the break at dawn I sing it on and, and on and on and on and on and on Like a hot body the pop the pop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 dat was een lekkere gouden oude rapplaat van de Rappers Delights. Sugar Hill Gang. Ja, het is tijd voor de eredivisie weer even wennen, Albert-Jan. Maar we gaan het weer doornemen bij Sanford op zondag. Want we zijn weer begonnen in de eredivisie. Klopt, en dan gaan we eerst even terug naar afgelopen vrijdag. VVV Venlo ontving daar FC Utrecht en de eindstand was 1-1. En dan gaan we naar uh, gisteren, vier wedstrijden gespeeld. Als eerste AZ tegen Pek Slollen, ook daar een gelijkstand 1-1. Vitesse ontving thuis Sparta-Rotterdam en won die wedstrijd met 2 tegen 0. Nou, daar komt hij hoor, de klapper van de week, PSV tegen Emmen. Ja, dat is, een, nou ik had het niet verwacht eigenlijk, maar eindstand toch in positieve zin voor PSV 2 tegen 1. Ja, dat is een ver-in-blessure-tijd, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, een schitterende eigen goal trouwens van de keeper van PSV. Echt een, een momentopname, prachtig. Goed, in de laatste wedstrijd op de, uh, gisteren was Fortuna Sittard thuis tegen SC Heerenveen. En er was een klinkklare overwinning van SC Heerenveen. Want Fortuna scoorde één keer en Heerenveen drie keer. Nou, vandaag is er al één wedstrijd uh, gespeeld. Zou jou uh, goed doen, uh, Albert-Jan. Want we hebben het over ADO Den Haag tegen FC Groningen. En Groningen heeft gewonnen 0 tegen 1. Dat zijn drie punten. Drie punten in de pockets. En om half drie zijn we begonnen. Allereerst Feyenoord thuis uh, ontvangt uh, FC Twente... We kregen net het bericht dat de wedstrijd was begonnen... en toen geven we meteen een tweede bericht erachteraan dat er was gescoord. En wel door FC Twente, dus dat moet binnen een minuut zijn geweest. Feyenoord 0, FC Twente 1. En dan de andere wedstrijd van half 3, Willem 2 tegen Heracles Almelo. Dat is 0 tegen 0 op dit moment. En om kort voor 5 natuurlijk de klapper van de dag. Ajax thuis tegen RKC Waalwijk. Nou, wat verwacht jij? Een gelijkspel. gelijkspel? Oké, okay, nou, daar komen we volgende week wel eventjes op terug dan. Dat was met eerder de visie. We houden uiteraard de wedstrijden verder voor je in de gaten. Deze editie van Zandvoort op zondag. Het zonnetje schijnt lekker buiten. En het is behoorlijk druk ook vanwege het evenement op het circuit. En zo meteen gaan we het onder meer ook nog hebben over de fitnesstest. Die tot half drie heeft plaatsgevonden in de Sportal. Want Jan Koper, ons verslaggever, was daarbij aanwezig. moment van rust op deze zondagmiddag bij CFM. Door de Sardé en de Zwiedes taboe. Zo dadelijk gaan we het hebben over de bron- en contactonderzoek van de GGD. Want dat gaat helaas beperkt worden. Daarover meer na de nieuwe single van Raccoon en de echte fans. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen.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 De vener. De, de nieuwe zin van Raccoon en De Echte Vent. Ja, straks om zes uur dan gaan de nieuwe coronamaatregelen in, ook hier in de regio Kennemerland. Helaas heeft de GGD vanuit Kennemerland een iets minder goede mededeling, Albert Jan. Ja, want de GGD beperkt namelijk de bron- en contactonderzoek in de, de regio Amsterdam en Kennemerland. Mensen in de regio Amsterdam en Kennemerland die besmet zijn geraakt met coronavirus, moeten voortaan zelf hun contacten hierover informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Dit omdat er te weinig capaciteit is bij de GGD's. Alleen bij risicogevallen, zoals zorgmedewerkers en ouderen, gaat de GGD nog zelf de contacten bellen. De maatregel gaat in Amsterdam per direct in en de GGD Kennemerland belt al sinds donderdag niet meer, afgelopen donderdag niet meer, uh, iedereen op na een besmetting. Op dit moment overstijgt het aantal positief geteste personen in de regio de capaciteit die we hebben om bron- en contactonderzoek uit te voeren. Een van de redenen is het toenemend aantal contacten welke een persoon heeft tijdens zijn of haar besmettelijke periode, aldus de ggd Kennemerland. Het is niet voor het eerst dat er wordt gesneden in het, volg, in het volgens expert zeer belangrijke contactonderzoek. Begin augustus gebeurde dat ook al in Amsterdam. Opvallend is dat de regio's Amsterdam en Kermerland precies de twee gebieden zijn... die sinds kort als zorgelijk zijn aangemerkt door de Rijksoverheid. Vanaf uh, vandaag gelden uh, hier vanwege de oplopende besmettingen extra maatregelen. Volgens het RIVM is de bron- en contactonderzoek... een essentieel onderdeel van de bestrijding van het virus. Als uit een test bleek dat iemand besmet was met een coronavirus... Dan vroeg de GGD vervolgens aan de patiënt bij wie hij of zij de afgelopen dagen in contact is geweest. En deze personen werden dan vervolgens door de GGD gebeld. Nou, dat valt dus weg, maar uh, bij positief uh, geteste mensen en bij uh, ouderen dan gaan ze nog wel een contactonderzoek doen. Gelukkig wel, maar uh, ja, het is, uh, het is even niet anders, het, toch? Oh, het is wel, het is wel uh, een beetje... Ja, het is niet anders. Nee, maar, nee, collectief... klopt. Ik bedoel, de, de, de ernst van het geval. En dan niet nabellen. Ja, ga maar bij jezelf naar. Je dan moet je, dan moet je. Ja, ik ben het. We hebben op een gegeven moment geleerd testen, testen, testen. Weet ja, je nog? Klopt. Ja, maar waar, waar, waar? Ja, waar, waar, waar. En wanneer ben je dan uh, aan, de, aan, de, de aan de beurt? Dat is dan ja, de vraag. Klopt. Nou ja, in ieder geval uh, dus uh, het is, blijft wel belangrijk om je te laten testen, maar uh, ja, je zou zelf dan uh, na moeten bellen. Dat is eigenlijk het verhaal, toch? Klopt. Ja oké. Okay. Oké, okay, dank je. When Het geluid van Zonfoort met zojuist de Lighthouse Family. En hij blijft een mooie plaats. Half drie zijn er twee wedstrijden gestart in de Divisie Feyenoord tegen FC Twente. Tussenstand 0 tegen 1 op dit moment bij die wedstrijd. En Willem II speelt tegen Heracles Almelo. Daar is nog niet gescoord en staat er 0-0 op het scorebord. Gaan we van het voetbal door naar de autosport... En wel naar de DTM, want uh, Robin Freins uh, was ook uh, dit weekend weer uh, op dreef uh, in de DTM, de Deutsche Tourwagenmeisters. Moest de Limburger, 29 jaar oud, 102 races wachten op zijn eerste overwinning. Inmiddels staat de teller deze maand al op drie zegens. De Audi-coureur kwam in september als eerste over de streep in Assen... en was uh, een week later tijdens de tweede race op de Nieuwburgering wederom de snelste. Gisteren zegevierde Freins wederom op het Duitse circuit... Maar dit keer op de zogeheten sprintbaan. De Limburgers starten als tweede gisteren... maar wist de uiteindelijke nummer twee, uh, uh, René Arras... snel naar de start in te halen. En vandaag volgde er de tweede race op de Nieuw Boeitje Ring. En later dit seizoen wachten nog twee weekenden op Zolder... en de laatste twee races op de Hockenheim Ring. Nou, die race van vandaag die is ook net uh, verreden. En uh, die is gewonnen door de WK-leider uh, Nico Muller... Op de tweede plaats vinden we Robin Vrijns terug vandaag op, de, uh, op deze race. En uh, op de derde plaats René Rast. Het zijn alle drie dus uh, WK-kandidaten. Uh, Nico Muller heeft momenteel 242 punten. Gevolgd door Robin Vrijns met 224 punten. En die zit hem dus echt op de hielen. En dan op uh, gepaste afstand met 195 punten René Rast. Ook deze DTM zullen wij de rest van het seizoen gaan volgen. Dat gaat nog spannend worden daar bij de DTM. Het is even wat anders dan de Formule 1, eh, Albert-Jan. Klopt. Daar is het wel duidelijk, hè, wie de, wie de leiding heeft. Daar was ik wel even aan rust toe. Uh, jij ook? Ja, zeker. Ja, daar kan uh, Max ook een beetje bijkomen van twee uitvalbeurten. Volgende week, uh, volgende week gaan we weer verder. Ja, dan gaan we naar Rusland. Dan gaan we naar Rusland. Sotsie. satchi, Oké, tot zover dit Autosportbericht met goed nieuws dus voor uh, Robin Freins ...die vandaag... Tweede is geworden in de DTM race. Drie minuten voor drie uur betekent einde van het eerste uur alweer van Zandvoort op zondag. Een zonnige zondagmiddag en leuk dat jij luistert naar het geluid van Zandvoort. Wij zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag met dit programma op de radio. En nu naar Radam Michael Walden. It's more than just a passing fancy.